Italiaan werkt mee met justitie in ruil voor strafvermindering. De aankomende fractieleider van Forum voor Democratie en de Eerste Kamer, Henk Otten, heeft kritiek op partijleider Thierry Boudet. In een interview met NRC zegt Otten dat Boudet anderen meer bij de partij moet betrekken. Ook waarschuwt hij dat Forum-politici er last van hebben dat de partij naar rechts opschuift en beticht wordt van racisme.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 De Nederlandse tennissers hebben de eerste twee duels met Japan in de Fed Cup verloren. De ploeg van coach Paul Haarhuis komt uit in de wereldgroep 2. Dat is het op 1 na hoogst niveau. Om niet te degraderen moeten de vrouwen morgen alle drie de wedstrijden in Osaka winnen. Bij Oranje doet Kiki Bertens niet mee.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 Doe dus lief. Dank je wel. Namens de patiënten en Sieren. Dames en heren. Toetoet Toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toebak Leef, Toebak Lond, al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zoutvoort! You don't know who you are. The road's gonna take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 een beetje een TV ook hè? Ja, het is tv. Dat is ja, voor ja. denk ik voor mensen die inderdaad uh, uh, niet te veel prikkels kunnen hebben, is dat helemaal prima. Echt prima. Gott. Maar de, net als die, die met die caravans op reis, die kan je ook prima voor hun draaien. Een bassine, ja? Ja, ook. Ja, maar gewoon die de ook. caravans, die, die mensen, die ouderen, die slurhuten. Oh, ouderen. dat. Dat is voor hun ook heel leuk, denk ik. Ja, maar dat is misschien niet helemaal de humor. Van, uh... nee, dat is nou, raar. goed. Wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Nou, in 63 uh, de NCRV televisie.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 En daar was ze eerst mee getrouwd. Toen gingen ze bijna scheiden. En toen dachten ze van, ik wil toen niet scheiden. En laat ik met hem samen gaan werken. En dat werd uiteindelijk wel uh, heel productief. Ja. Deze Lucy Ball dus uiteindelijk is heeft ze nog gescheiden. is er de rest een... nooit meer van hem gescheiden? Uh, nee, ik dacht het niet. Ik oh, dacht geloof okay. dat ze nog steeds bij elkaar zijn gebleven. Dat komt er dood aan toe. Uh, goed, wie is Wat is er nog meer? Uh, John Dewenink. Uh, uh, John Duwink had natuurlijk het koningslied uh, laten schrijven. Heel veel mensen hadden tekst ingestuurd. Hij heeft ze de covers geplakt.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 Je hebt genoeg copycats soms, helaas. Dat, uh, nou ja, is het ja, ja. op is dat deszelfs, zelfs een van die jongens toch uh, fanatieke computerspelspeler uh, was. En uiteindelijk ook nog allerlei delen heeft gemaakt voor een of een computerspel Doom. Die kon je dan via internet kopen. Dus ja. nou ja, het is een vage wereld. Nou, goed, uh, tot... in, in 1862, even iets heel anders. Ja, ja. De uitvinding van het pasteuriseren door Louis Pasteur, het heeft zijn naam ook gekregen. En Claude Bernard. En dat is dus een proces te pasteuriseren dat schadelijke bacteriën in een, aan het derf onderhevige voedselproduct worden vernietigd... door, dat, uh, door het uh, voedsel gewoon kort te verhitten. Oh, dus uh, ja. dat, uh, dat is heel slim, want daardoor heb je tegenwoordig ook... Uh, van die melk die langer houdt bij je. Heerlijke de melk. Oh ja, maar het, is, het is wel geweldig, want ik gebruik het wel vaak... voor uh, ja. extra pak voor als ik even koffie wil maken... Ja. in zo'n apparaat. En dan heb ik gewoon altijd melk in huis. Want dat hoeft geen uh, verse melk in die koffie. In. Ja, dat was in de tijd dat, er gewoon, dat je door hele simpele dingen... iets kon ontdekken nog. Ja, ja. ja, ja. Kon gewoon nog. Alles is uh, al ontdekt.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 om uh, uh, ongelooflijk veel hits met veerboten in Bangladesh. 2012, oh. eh, 1996, 2014, 2017. Allemaal rampen met een veerboot in Bangladesh. Ik je nog of je op vakantie gaat. Ik heb een tip in ieder geval. Ga niet op de veerboot. Ga niet op de veerboot. Nee. Maar goed, allemaal echt tientallen doden... tot honderden doden met zo'n veerboot. Nou, nee, ze goed. kunnen allemaal niet zwemmen, dat is het probleem. Want het is daar gewoon, de temperatuur is goed. Dus ja. je kan niet door... Uh...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 My ESA felt Sweet. black honey. Crowded to city.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 Het is uh, Rocky Harrington in de soap Peyton Place. Ik okay, heb er stukjes van zitten kijken. Wat, een, wat is dat de aparte tijd? Peyton Place. Ja, echt. Uh, maar dat waren ook de eerste echte soaps ook, hè? Ja, ik bedoel, ik heb. Uh, weet het, uh, Max kijkt nog wel eens. Nou, dat is echt twee keer zo langzaam nog gewoon ja. uh, Peyton Place. <laughs> ja. Maar goed, dus heb, heb je het over begin jaren 60 volgens mij dat dat was? Ja. Richanel wordt vandaag 62. Hubert Baars heet hij eigenlijk. Hij was natuurlijk in de jaren 80 was hij ontzettend bekend bij deze plaat. Ik nee, ja gast nee ja je wil overal zingen maar dat gaat nu even niet door deze plaat world. oh ja dat gaat van de ene hit naar nou, de andere hit and en laat u nog turn my page oh die ken ik helemaal niet dat nummer ja dat is minder bekend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 hij zich in de gelederen. Dus van uh, Erik van Deniken en zo. Hè? Die had ook iets van, er waren de goden kosmonauten en dat soort dingen. Dus oh. hij vond het allemaal interessant. Dat vind ik wel, wel weer een andere... Dat is een andere is... ...aan hem geven. Ja. Dus ik vond dat een ja. beetje een, een beetje... Ja, een erg hoge storygehalte. Weet je wel, dat soort type. Ja, Net als ja, Als die man van de story, daar leek hij een beetje op van. Goed. Hij wordt vandaag, uh, even hoor, 95. Leslie Phillips. En Leslie Phillips... Uh, dat is een acteur die vanaf uh, nou, 1952 films maakt. In 2007 heeft hij uh, de laatste films gemaakt. En uh, uiteindelijk is hij het bekendst geworden van. Ik zit even kijken waar ik de godstem heb. Uh, hij heeft ooit voor uh, de, de. Noem je dat? Uh, de film Harry Potter. Heeft hij iets ingesproken. En dat was op zichzelf wel grappig. Uh, oh man, dan wil ik het ook draaien. Ook gewoon. <laughs> nou, we zoeken gewoon even. Yeah. Ik wil die zoekgeluiden ook. Oh nee, dat kan niet. Uh, ik had niet auto gelijk. Waar heb ik dat nou? Godsnaam. Nou goed, hij heeft in ieder geval de stem van de hoed die dan Harry Potter moet opzetten. En de, oh. de, de, de sorteerhoed wordt er wat genoemd. Ja. En uiteindelijk dan uh, hoor je hem praten. Hij heeft een hele mooie zware stem. En uh, nou ja, goed, dat uh, was zijn. Uh, oh, hier heb ik hem. Dan wil ik het laten horen ook. Dan moet je het even kijken. hier: Harry Potter. Oh, spannend. Mm. Difficult, very difficult. Plenty of courage, I zie. Not een bad mind, either. There's talent. Oh yes. And a thirst to prove yourself prove. Letry Philips, hij wordt vandaag 95. 95, De wow. 95 geloof ik. Of vandaag ook jaar is. Daar gaan we een plaatje van draaien. Ik zie het nu al. Ja? 1982. Hij wordt dus 37. Jacqueline Govaard. Ach! Nederlandse zangeres. Oh. Ja, daar ga ik een lekker nummer van uitzenden. Ja, staat ze nu Pinkpop? Volgens mij staat ze in Pinkpop in Ja, vaak wel. Ja, maar als je zeker. vaak op een vrijdag. Ze woont in Haarlem. Ik, uh, heb op, uh, vorig jaar of zo zat ik uh, in een pizzeria. En dus toen zat zij aan de andere tafel. Nou ja, Met haar kind en uh, haar man. Oh, Met wat een leuk. bril op. Ik en, uh, moet... Maar ik heb dit uh, gedaan alsof ik het niet kende. Want nee. ik denk, die mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Stel dat aan te staren. En wat eet jij? Ja. <laughs>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 Dus uh, dat is de oudste. Nou goed, het is al die verjaardag. Straks uh, de Jolande keuze. Je hebt al een keuze gemaakt, had ik begrepen. Ja, Jacqueline Govaart natuurlijk. Ah, uh, would I stay? Ja, die Probeer, of een andere. Probeer uh, even uh, een andere te, te zoeken, want dat, uh, dat, die kennen we wel. Het is wel leuk om er iets nieuws van aan te draaien, ze heeft ook al een tijdje een nieuwe cd uit. Oh. En dat is ook een zweervolle muziek gewoon. Nou, we zijn volle muziek gesproken hier op de radio. Wesley Arms.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 En dat mag gewoon. Dat doen we doen al jaren. We werken niet zonder vergunningen. Dus geen paniek. Dus dat wil ik nog even melden in de Zandvoortse krant. Goed, vertel. Ja, de deelnemers zijn bekend voor Culinair Zandvoort. Oh. Het is het laatste weekend van juni, is, staat op de agenda. En in totaal zijn er 18 horecagelegenheden... gelegenheden die hun producten gaan aanbieden. En uh, ja, dat is de hele lijst: Ayuma, MMX, Krua Surin. Die ken ik helemaal niet. Babel van Zandwoord, Roast Chicken Bar, Fish Bar Monk... Oh, best veel. Uh, Greek Cuisine Filoxenia, Brick, De Meerpaal... De Meester, Siso Lounge, De Drie Aapjes... en dan krijg je Tea Chocolates More. Ja, Dat is een beetje wat saai voor toetje, hè. Ja. Maar ja, wel, wel heel leuk. En, het is wel bijzonder wat we er, wel we er wel zin in. Dat was een paar weken geleden. Toen werd er verteld dat het misschien wel niet ja, het door. zijn Te, want weinig, te weinig mensen. Ja. mensen. Ja. En toen hebben ze de prijs omlaag gegooid. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Want ze hadden, sommige deelnemers hadden ze al twee stands beloofd. Dus ze van nou ja, dan moeten we hem maar een beetje breed opzetten. Ja. Maar nu zit dat helemaal ragvol gewoon. Ja, wel leuk. Ik vind ja. Dat is wel erg gezellig. Dus ik hoop dat ze de prijs ook een beetje laag houden. Die koppen Dat ze ze niet in één keer gaan verhogen. Dat ze denken, oh, we gaan daar eens even geld verdienen. Het is, het is een reclame. Hè? Het is een reclame. Het is een reclame. Ja. Nee, is er een reclame. Want hoe ze dat ook echt doen.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 uh, avondje. Dat, uh, zeker vrijdagavond. Allemaal Zandvoort. En het is gewoon berengezellig. gezellig. Ja, het is niet alleen voor de toeristen Het is gewoon voor één voor ja, crowd. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. Ja, nou, dat zijn mensen die nu echt nog van buiten Zandvoort die dat een keer meegemaakt hebben, die dan hebben van. Oh, als dat weer is, dan wil ik weer. Dan ga ik weer. Ja, dus die komen dan speciaal. Sommigen komen speciaal Ja, Nou hier voor de goed, koppen. het gaat dus culinair gaat gewoon door. Welke, welk weekend is het ook weer? Want daar heb ik eigenlijk niks over gehoord nog. Het laatste weekend van juni. Ah, 28, 28, 29, uh, 30 juni. Ah, oh, hartstikke mooi. Zetten we in je agenda. Goed, de boulevard wordt in de zomer gezelliger gemaakt. Tijdelijke maatregelen zijn genomen. Kiosken.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 Van Zandvoortse zeegezichten. En uiteindelijk komt er dan uh, vrijheid van de Europese kampioenschap. zandsculptuur. En uiteindelijk komt er ook nog een, een, uh, een history over de Grand Prix in uh, Zandvoort. De en ook nog iets van Sisi. Sisi, Grand Prix. En uh, Sisi <laughs> ook in Zandvoort komen ook foto's van in die grote. Panelen. Dus het wordt mooi aangekleed. En uh, nou ja, dat is ja, vooral ook nu het Venemaplein ook opgeknapt is dit jaar. Is het echt mooi. En die muur van Dolf, Dolphi Raam is ook opgeknapt. Man, plaatje gewoon in de zandvoort rond te lopen. Zou het echt doen. Goed, heb jij nog één bericht? Ja, zeker. De, de programma voor Koningsdag en 5 mei zijn wederom uh, in, uh, in de, in de zandvoort gepubliceerd. En het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als andere jaren. Dat moet ik eerlijk zeggen, weer.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 Komende vrijdag. Is de uh, avond, ja. is het uh, Koningsdag. Ja, ja, ik Konings moet even, uh, ja, moest even nadenken. Maar ik moet nog steeds wennen van, het is niet meer Koningin. Nee, Dag, wat stom Konings is dat. Komt het, het, ja. Ja, en 30 april, dan, dan willen mensen een afspraak maken. Dan, ja, ja, hallo. Oh, dan denk ik nou, dan, oh nee, dat is helemaal niet zo. ben ik gewoon weer aan het werk. Ja. 30, uh... Maar ik vind het ook wel leuk. We zetten jullie bij Koningsdag, zetten ze ook niet de datum erbij. Programma Koningsdag en 5 mei. Maar ik moet altijd denken, is het nou de 26e of is het de 27e? <tus> Ja, nou ja, in, Alkmaar, in Alkmaar wordt de 26 gevierd. Ja, dan heb je de vrijmarkt. zeg maar. Dat begint gewoon al vrijdag ochtend bijna al. Dat wordt steeds vroeger. Ja? De politie probeert daar wel een beetje orde aan te, te, te, te maken. Maar ja. dat, dat lukt gewoon nooit. echt dat je denkt van... Hé, uh, <totstuk> hey, blijf met mijn spul af. Je mag hier helemaal niet staan. Ga ja, weg. Ik heb een klein pru. kraam, ja, dat, dat, dat, ja, ja, goed. Ik kan het niet door, joh. Ja, maar uiteindelijk uh, gaan ze toch staan. En, uh, nou ja, goed. Dus in, op die dag zelf, dan zijn alle spullen al weg. Natuurlijk, tiks ben interessant. Oh, dus jij gaat vrijdag vrij nemen? Vrijdag.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 gewoon een fietspad maar aanleggen. Gewoon één strookje. Yeah. Van anderhalve meter breed. Daar kunnen de fiets op. En de rest is gewoon voor voetgangers. Dan, de, dan is het probleem toch opgelost. Nou ja, het vervelende is natuurlijk vervelend, dus met die elektrische fietsen. Daar blijven ze dan toch op zitten. En dan zien ze een gaatje. Dan gaan ze toch een keer heel snel. En dan ja. scoeten. Ja, dan zou je dat horen. Bij een elektrische fiets hoor je dat ook niet. Het blijft gewoon een irritant iets, een elektrische fiets. Ja. Ik weet niet, ik heb het ook hoort, omdat het is geen brommer. Het is geen fiets, maar het is er tussenin. Maar ik het als ik dus, uh, het. bij de wc ben. En ja? dan moet ik nog naar de strand en toe. Dat vind ik een heel lopen. Ja, nee, dat ik ook. En dat was zeker ook als er gewoon bijna niemand is. Dan denk ik van, nou, waarom moet ik nou lopen? Ja. Maar maak dan nou gewoon eigenlijk gewoon een soort fietspad, weet je wel, erop.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 Plug it in and turn me on. Wat zegt ze nou? Plug het in ja, en wind ze, me op? Uh, ja. What the fuck? Nou, ze wil dansen. Ze wil dus dat je de Wat? gitaar uh, uh, inplucht en dat je dan lekker gaat dansen. Oh. Oké, okay, nou sorry, ja, ik, even, okay. ik dacht even heel iets anders. Plug hem in en uh, windmol. Ja, dus nou, dat nou, ik, ook uh, is ook, is, ook is, leuk. Ik weet er verder helemaal niks over ook horen. Ook leuk, maar zo'n cliff -die gaan we niet laten zien. Dus. Goed, volgens mij staat ze nog op Pink Pop. En ja, het begon ja. allemaal met uh, deze kutplaat. I have to learn, I have to trust, I have to cry.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 eilanden, geloof ik, geplaatst. En er worden ze allerlei verleidingen blootgesteld om ja. te kijken of ze trouw zijn aan hun partner. Ja, Ik heb ook wel eens gevoerd dat aan een collega om dat te doen. Want we waren we al bij zeg: Kom, dan gaan we erheen. Dan gaan we gewoon helemaal los. Ja, maar goed. Heerlijk. Uh, uiteindelijk, deze kana die vertelt zeg maar uh, gewoon een of andere uh, zwolgesprek. Ja, nou, ik heb nog iets te vertellen. Ik ben eigenlijk zwanger.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 ouders worden. En dan ga je toch nog even testen... kijken of de relatie goed is. En dan zou je... uiteindelijk zeg maar aan elkaar gaan. En moet een kinder... geboren worden. En dat, dat heeft een Temptation Island... op een geweten. Dus dat wilden dus ze niet op een geweten hebben. Dat, nou ja, moraalridders zijn ze... er in één keer geworden. ja Nou ja, het is ook wel... een beetje dubbel. Beetje dus uh, de, de... regeltjes worden aangescherpt. Uh, ben je zwanger, mag je niet meedoen. Nee, ik denk, maar dat is niet goed voor de ongeboren Bij uh, kracht, hoeveel weken gaat dat dan, hè? Ja. Ja. ja.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 dat, er dat, is. dat het niks is. Dat zou niet kunnen. Goed, 10 minuten voor 10 in Zonnig Zandvoort. We kijken ja, het nog even. Ja, het schiet ook ja. op. Nou, in de bossen ja, het is het paastijd... en dat vinden we konijntjes natuurlijk hartstikke schattig. Ja. Maar ja, de bos wil ja, de overlasten aanpakken. Want uh, ze schijnen echt grote schade te veroorzaken op de Maasboulevard in de stad. Echt waar? Maar omdat de dieren zich momenteel aan het voortplanten zijn, is dat wettelijk niet toegestaan. Terwijl oh, nee. we allemaal kijken, hè?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 Stouters die zich voortplanten en hun kinderen leren hoe je nog meer holen onder die straat kan maken. Maar was dat, laatst hadden ze ook een hele groot gangenstelsel onder een of ander huis gevonden. Is dat ook allemaal door die konijnen gegraven dat nou, zou zomaar ja, De Konijnen af, ook dit ook gewoon. Ja, ja, ik zou het, ja. het wel weten. Ja. ja, even gas erin en dan de boel aansteken. Nou ja, een Gas konijn. erin en dan uh, met een uh, magneet ze er allemaal uithalen. Oh dit nee, kan niet. Ze zijn niet uh, magneet. <lacht> <lacht> hoe, hoe kom je daar nou op?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 Dat uh, zou allemaal kunnen. Nou, uh, van, vandaag als we het toch over beesten hebben. Ze hebben onderzocht. Dieren. Uh, dat uh, zijn achtergekomen dat een baard, een man met een baard, vieser is dan een hondenvacht. Ja, dat heb ik gelezen, ja. What the fuck? Nou ja. Zo'n man, die was dat gewoon toch? Ja, ik moet altijd denken Als jij al... onder de douche zit en vergeet je baard niet, weet je toch? Die, uh, had je die... Uh...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 I don't have much to lose I don't know what to pray I don't know what to choose Tomorrow will be better Tomorrow will be new Just keep on breathing It's a funny feeling You're the one that makes it all alright. Give me all you got I don't know what to say I don't know. Before my feet can touch the ground Got my head stuck in It's all you got. All you got. Ik zag het nog even in de lijst uh, van verjaardag. Zijn we toch even te kijken nog. Ik kan daar gewoon niet over ophouden. Als ik mensen denk van. Oh ja, die was ook jarig. Ja, deze was bijvoorbeeld ook jarig. Ja, well, Hampton. ken ja. Och man, dat heb ik een tijdje nog wel. ik ben ik een beetje in de jazz geweest. Ja? Oh leuk. Ja, wij zegt, een man uh, in 2002 is je overleden. Hij is uh, bekend. Hij is nog met Benny Koetman. is hier uh, groot geworden. Uh, hij is pianist en valt de vibrafo... Speelt niet heel vaak. Hebben dit nog een stukje? Dit Is ook een fibrafond. 94 is die geworden. Hè? Wow. 90, Tot is laatste toen. Blijven spelen. Ja. Leuk dit wordt. Experimenteren met allerlei stijlen door elkaar. Uh, Lionel Hampton. Hij was de eerste dat... die dat ook echt deed. Experimenteren. Dat, zou, dat las ik net. Oké. Okay. Nou, dat had uh, ik het niet ja. verder ingelezen. En verder, degene die ook jarig is. En ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Helsink. Uh, Henk. Henk. Henk. zou jarig zijn wow. geweest.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 Nou goed, Henk Elsing had eigenlijk gewoon zeg maar een, een, een restaurant. De Kopere Molen in Amsterdam. En daar gaf hij gewoon voor de grappigheid gaf hij gewoon wat optredens. Weet je, om zijn gasten een beetje te, ja, te entertainen. Vermaken, te vermaken. Even. En uiteindelijk dachten hij van hé hey, dat is best goed. En uiteindelijk heeft hij zeg maar een televisieprogramma gekregen. Dat heet dan Vrij Entree. En dat was in de jaren zestig en in 1969. had hij dat al honderd keer gedaan. En toen zei de Vara, het is wel klaar. Dat had hij Wim Sonneveld ontmoet. Alleen Jongewaard had hij uitgenodigd. Frans allemaal. iedereen was daar geweest. En toen uiteindelijk na 1970 dacht hij: gaan we One Man Show maar eens van stal halen? En toen is hij daarmee langs de zalen gegaan. Henk Alsink overleed in 2017, nog niet zo heel erg lang geleden. Maar Hessel is ook vandaag jarig. Klopt ja. Die was ook zo'n entertainer en daarom moet ik eraan denken. Ja, Hessel. En ja, die was toch ook wel leuk. Hij.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 mijn levensmotto. Ik moet zeggen dat die tijden muziek maakten, dat leek heel erg op Marillion. Marillion. Marillion. Oh, oké. Okay. Weet je wat? Nou, ik zie hier wel een leuke anekdote. Dat ja, verteld. Hessel had gebeld. Ja. Die belde naar uh, Ahoy. Nou, met Ahoy? Ja, ik spreek met Hessel van Ter Schelling. En ik zag Ahoy willen huren. Oh, heb je een grote familie? Nou, niet bijzonder groot. Hoe wil je dan je kaart verkopen? Nou, zie, je, ik heb een café en ik dacht hier. Uh, maar ja, de telefoon werd gewoon opgehangen. En toen had de directeur hoofdschuddend tegen zijn assistenten gezegd... wat ik nou toch meemaak, een of andere gek van de Schelling, die toon. Ahoy, wil uren. Of de secretaresse het gelijk uitschreeuwen. Nee, zo! Dus zo is een afspraak gemaakt. En hij heeft dus in 1991 ging hij, ging hij daar... Oké. Okay. Ja. En toen is je Eerste groot Het Eerste concert gehoord. was uitverkocht, tweede werd toegevoegd. Leuk, okay, hè? Oké, grappig. Hessel. De, de Bruce hoi. Springsteen van Terschelling. Nou, goed Dit was Stoepak leeft. Prettig weekend. We spelen elkaar volgende week. Bij de paasdagen. Bij Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...